11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Murders. In de gids.fm hoe overleeft een Syrische vluchteling in Libanon. Het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Verder zei Ryabkov dat de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de wijze waarop Syrië zijn chemische wapen zonder internationaal toezicht moet stellen niet erg soepel verlopen. Hij vreest dat de Amerikanen een militaire actie tegen Syrië alleen maar hebben uitgesteld. De Russische autoriteiten gaan alle bemanningsleden van het Greenpeace-schip de Arctic Sunrise aanklagen. Hun wordt waarschijnlijk piraterij ten laste gelegd. De bemanningsleden zitten nu vast op de ijsbreker die voor anker ligt bij Moermansk. Onder hen zijn twee Nederlanders. De Arctic Sunrise voerde in het Noordpoolgebied actie tegen gasboringen... door het Russische staatsbedrijf Gazprom. Als de activisten voor piraterij worden veroordeeld... kunnen ze 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Maar correspondent David-Jan Gotva acht dat onwaarschijnlijk. Ik denk dat de Russen hiermee willen zeggen van uh, dit soort grappen moet je bij ons niet uithalen. Uh, daar, uh, daar hebben we helemaal geen behoefte aan, dus we zullen heel streng op, uh, op reageren. Uh, kijk maar naar, uh, naar deze bemanning, uh, dus laat het in het vervolg maar uit, uit je hoofd. Greenpeace eist onmiddellijke vrijlating van de bemanning. Kranten en tijdschriften kampen ook in het tweede kwartaal met een daling van de oplagen. Dat blijkt uit cijfers van oplagenonderzoeksinstituut HOI. Bij NRC Next is de afname het sterkst. De opname, eh, oplagen nam af met 14 procent naar 60.000. Het grootste stijger is het Financiële Dagblad, met een plus van 5 De krant verkocht ruim 50.000 exemplaren. Ook bij de meeste tijdschriften dalen de papieren oplages. Opvallend is dat bladen die gericht zijn op een specifieke doelgroep wel groeien. Zoals tijdschriften over hardlopen en hockey. En ook bladen over het Koningshuis deden het goed. Op de A50 bij Veghel en Uden zijn vier ongelukken gebeurd in dichte mist. In totaal botsten zeventien voertuigen op elkaar. Vooral bij de afslag Veghel-Noord was het raak, zegt de politie. De eerste aanrijding was een kopstaart, zoals wij dat noemen... waarvan één persoon voor onderzoek naar het ziekenhuis is gegaan. En bij de tweede aanrijding waren zeven voertuigen betrokken. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. Die zeven voertuigen die hebben behoorlijke schade opgelopen. Die zijn toch her en der gaan tollen op de snelweg... En uh, bij deze aanrijding zijn twee personen gewond uh, geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe die drie slachtoffers er aan toe zijn. Bij de twee andere ongelukken was alleen materiële schade. Daar 50 is inmiddels weer vrijgegeven. Het weer nog bewolkt, maar vooral in het zuiden van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen in het uiterste noorden wat regen, verder bewolkt. En in het zuiden wat zon en aan de temperatuur verandert weinig. De keerzijde van het publiceren van sterftecijfers hoort u zo meer over.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 Om weg te komen uit een benarde situatie vluchten honderdduizenden Syriërs in paniek naar landen om hen heen. Libanon, Jordanië, Irak en Turkije. En overal is de ellende groot. Maar een hele slechte keus blijkt Libanon te zijn. Daar komen ze vaak van de regen in de drup. Komen ze weer tussen mensen die vooral Assad steunen. Met Libanon en Syrië-kenner Arthur Blok bespreek ik zo hoe het is om juist daar te moeten overleven. Dit is de week van de dementie, met veel aandacht voor het kwart miljoen dementenouderen dat Nederland telt. Maar ook dieren kunnen dement worden. Hoe we dat weten en wat we er zelfs van kunnen leren, dat hoort u later. Nivelleren kost banen, zegt de oppositie in reactie op de plannen van het kabinet. Maar is dat wel zo? Ik vraag het aan PvdA-voorzitter Hans Pekman, want die zei ooit, nivelleren is een feestje. En voor mijn feestje? Surf naar degids.fm hoe scoort een ziekenhuis bij het genezen van kanker? Als eerste ziekenhuis heeft het UMC Sint Radboud in Nijmegen... cijfers gepubliceerd over sterfte onder kankerpatiënten. Als alle andere ziekenhuizen dat ook doen... dan geeft dat kankerpatiënten goede informatie over het te kiezen ziekenhuis. De vraag is alleen of artsen dan niet geneigd zijn... om altijd rigoureus in te grijpen... ook als dat niet per se in het belang is van de patiënt. En daarom zeg ik... publicatie van sterftecijfers verleidt artsen tot onwenselijke ingrepen. Waar... Of niet waar? Dat is waar. Dat zegt Andries Baart. Bijzonder ook presentie en zorg... aan de Universiteit van voor Humanistiek. Goedemorgen, meneer Baart. Goedemorgen. U denkt dan dat artsen voor een straffe behandeling gaan kiezen... om het sterftecijfer van een ziekenhuis omlaag te houden? Ik denk dat ze geprikkeld worden om uh, dat te doen. Omdat dat uh, straffe behandelingen ervoor zorgen... dat zij uh, in de publieke opinie voorschijn komen. En het is niet zo dat goed ingrijpen en het belang van de patiënt steeds hetzelfde is. Kunt u een voorbeeld noemen van wat patiënten te wachten zou kunnen staan? Kijk, het probleem is dat we het hier hebben over kanker. En um, kanker wordt in Nederland weggesneden, weggebrand met radiotherapie en wegvergiftigd. Dat zijn dus drie, maar drie manieren om met kanker om te gaan, die alle drie een grote belasting voor de patiënt met zich meebrengen. En je kunt je voorstellen dat als je overlevingsjaren tellen, en dat is wat het UMC Radboud doet, goed idee trouwens, dat als je dat telt, dat je maar één van de dingen telt, namelijk hoe lang leeft iemand door. Ja. Maar, dat, maar de vraag hoe leeft hij door, wat, hoe verminkt is hij, hoe verbrand is hij, kan die na de ingreep nog wel. Goed sterven als hij toch sterven moet, of kan hij goed afscheid nemen? Dat is natuurlijk een enorm relevante aangelegenheid. En dat staat niet in de cijfers, Er staat alleen maar hoe lang je leeft. Maar goed, aan de andere kant, artsen zijn er om levens te redden. Dan komt de behandeling, hoe rigoureus die misschien ook mogen zijn, toch op de eerste plaats. Ja, de behandeling komt op de eerste plaats, dat zou ik ook uh, zeggen. En ik zeg er dus ook toe dat de cijfers zijn gepubliceerd. Alleen met deze cijfers zijn we er niet. Het is te weinig informatie. Goede eerste stap. Maar we moeten nadenken over de volgende stap. Je moet zich eens voorstellen, als ik het een voorbeeld mag noemen. Um, sommige mensen hebben kanker in het gezicht. In het hoofd-halsgebied, zoals de dokter dat uh, noemt. Ja. Als je die mensen wilt helpen, dan. Um, um, moet je een groot stuk van het gezicht verwijderen. Je moet bijvoorbeeld een stuk van de schedel afzagen. Of je moet, dat zijn ongelooflijk nare ingrepen, als je, je kunt voorstellen. Maar ja. je kunt zich voorstellen dat als je dokter bent en je denkt... ik wil goed scoren, dan ga je rigoureus snijden. Dat denk zo'n man of vrouw dan aan het sterftecijfer van het ziekenhuis, denkt u? Ik denk dat als je sterftecijfers cijfers gaat publiceren en als je ziekenhuizen met elkaar gaat vergelijken en als je zegt patiënten kiezen erop, dan lok je dat uit. Men, we noemen dat perverse effecten. De zorg is wat dat betreft een val. Je komt erin, je hebt het nodig en als je het doet gaan er ook mechanismen werken die je helemaal niet wil. En dit is een van de mechanismen. En ik zou, ik zou weten, u moet zich eens voorstellen, als ik de kankerpatiënt zou zijn en de dokter zegt tegen mij, meneer Baart het is toch echt het beste dat ik u onderkaak verwijder enzovoort. Dan zou ik willen weten of hij dat doet omdat hij het beste met mij voor heeft of omdat hij overweegt. Als we dat doen leeft meneer het langste en dan is ons ziekenhuis staat bovenaan, hier leeft in het langst. Maar de meeste patiënten willen dat toch weten meneer Baart? Ja, we willen, we willen natuurlijk ook zo lang mogelijk overleven. Dat is ook maar goed ook. Dat geldt voor prostaatkanker en voor borstkanker enzovoort enzovoort. Maar niet tot elke prijs. Volgens mij moeten we de waarheid onder ogen zien... dat een gedeelte van de kankerpatiënten... ook als ze goed en rigoureus behandeld worden... daarna toch sterft. Ja. En de de vraag... patiënt van tegenwoordig is een mondig mens. Denkt u niet dat een patiënt die geen polonaise meer wil aan zijn lichaam... dat prima kan verwoorden tegenover zijn arts? Nee, dat denk ik, eerst helemaal niet. Ik uh, doe onderzoek waarbij ik uh, in de wachtkamer en in de spreekkamer zit... en kan zien hoe het gebeurt. De dokter heeft, ook als hij een prachtige cursus communicatie heeft gedaan... een ongelooflijke kennisvoorsprong. En als de dokter tegen een patiënt zegt, dit is echt het beste voor u... dan kan de gemiddelde patiënt, overigens ik ben ook zelf patiënt... kan daar nauwelijks van wisselen. De kennis macht van de dokter is zeer indrukwekkend. Ook bij mondige patiënten. En daarom zou je willen weten. Er moet meer te kiezen zijn dan alleen maar um, lang overleven. Natuurlijk willen we dat. Je wil ook goed overleven. Ja. Of als je sterven moet, wil je goed kunnen sterven. U bent zelf patiënt? Wordt u goed behandeld? Uh, dat kan beter. <laughs> dat ja. kan beter. Maar ik bedoel met het voorbeeld, met het voorbeeld vooral... En ik houd me hiermee bezig. Dit is mijn vakgebied. Ik lees erover. Ik ben uh, hoogleraar. En ook ik ben, zodra ik patiënt ben, een klein mannetje. Het is geen goed idee om te zeggen dat je mondig bent. Ga maar eens heel mondig naar de dokter. en Dan zul je zien hoeveel je je krimpt. Als je in het ziekenhuis binnenkomt, als je lang hebt moeten wachten... als je een paar keer bloed hebt moeten af, uh, als al bloed is afgenomen... En dan ga je praten met de dokter. Je bent geen partij. Nee, maar u vindt wel dat het een goed idee is... dat ziekenhuizen die sterftecijfers publiceren. Althans, u vindt het een goed idee van het Radboudziekenhuis. In Nijmegen, zei u net in een bijzin. Ja. Maar er zou iets bij moeten misschien? Ja, als ik u mag... corrigeren, ze publiceren geen sterftecijfers... maar overlevingsjaar. Ja, oké. Okay. Dat, dat is wel van belang. Ik zou zeggen, ja, dat zou ik als patiënt willen weten. Ik wil echt weten of ik in een bepaald ziekenhuis meer kans maak... om te genezen van mijn borstkanker of prostaatkanker. Dat is een goed idee, maar er moet echt wat bij. Namelijk? Wat, ja, wat erbij moet zijn de zogenaamde zachte criteria van goede zorg. Niet alleen de harde, zoveel jaren. Maar wordt er goed naar mij gekeken? Kan het zo zijn dat men ook terughoudend wordt als dat goed is voor mij? Is men bereid om ervoor te zorgen dat als ik in paniek raak... dat men Zachtjes aandoet met mij. En niet alleen maar bezig is om de kwaal, de kwaal, de kwaal, de kwaal, de kwaal. Daar hangt de mens aan. En ik zou denken, in moderne kwaliteitssystemen kijken we ook naar die mens. Dus er moet iets bij. Dit is een goede eerste stap. Volgens mij moeten we nu zeggen, dit moet je vooral niet alleen doen. Als je dit alleen doet, ja, dan, dan krijgen we uw stelling. Dan ja. lok je uit dat dokters gaan voor de goede scoren. En patiënten kunnen dat helemaal niet tegenhouden. Dus we moeten andere dingen eraan toevoegen. Ik denk dat de boodschap begrepen is. Bijzonder hoogleraar Andries Baart. U zet de kanttekeningen bij de publicatie van cijfers door ziekenhuizen op dit gebied. Hartelijk dank. Goed, graag gedaan. De, Gets. de werkloosheid onder jongeren is met bijna 150.000 werkzoekenden ongekend hoog. Een van de initiatieven om het tijd te keren is de zogeheten jeugdopzoekbus. Dat is een vervoermiddel van Mirjam Sterk, de ambassadeur aanpak jeugdwerkeloosheid... en het uitzondbureau Randstad. En die bus zet jongeren af bij bedrijven waar ze kunnen solliciteren. Eén van de haltes is de Keukenhof in Lissen. Verslaggever Robert Jan Booy trof de passagiers aan tijdens een rondleiding. De rondleiding is al begonnen hier, de Keukenhof. Jazeker. Groot gezelschap, ja, de een keurig in pak, de ander gewoon met een spijkerbroek aan. Zoals Ton. Ja, ik ben uh, wie ik ben. Nou, ja, mooi. Ja, en dat uh, staat niet echt een bloei hier. Nee, He? dat is zeker waar. Nou, nu ook met het seizoen en zo, dat uh, gaat denk ik nog wel even duren. Hopen dat er nog een beetje werk te vinden is en dan uh, ja. gaat het helemaal goed komen. Wat voor vacatures zijn er eigenlijk? Ja, heel erg verschillend. Het gaat echt van uh, HBO tot... Ja, werken meer in de tuin met groene dingen en uh, straat maken en weet ik veel wat allemaal. Wat zoek jij? Wat zoek ik? Ik zoek gewoon een baan. Ik ben uh, momenteel nog wel werkend. Ik werk ja. in een restaurant. Hartstikke ja. leuk, maar het is echt uh, al die tijden en zo in de horeca, vind ik uh, helemaal niks meer. Je wilt wat anders? Ik wil wat anders. Maar uh, ik heb nog geen idee wat, dus ik ben uh, via Randstad een beetje ja. gaan zoeken en nu ook uh, ja. van die rondleidingen en zo. De eerste happening die ik echt meemaak, dus dat is wel uh, een soort van leuk. Nou, waar we nu naartoe gaan, weet ik niet. Ik Iedereen loopt maar een beetje achter elkaar aan, zo te zien. Naar de, de, de, de bloemen. We krijgen hier een, uh, krijgen een rondleiding bij de, bij de Keukenhof. Uh, de, de bloemen ja. zijn binnen. Volgende locatie, dan zal er weer iets worden verteld over de vacatures die hier, uh, die hier zijn. En, dit is uh, Joost de Roma van Randstad. Ja. Klopt, klopt, klopt. We gaan nu naar de bedrijven toe, als het ware, de Keukenhof. Ja, klopt. Veel ja. seizoensarbeid neem ik dan aan. Ja, in dit geval wel, ja. Normaal gesproken zitten mensen dan in de kaartenbakken. Nu gaan mensen zelf kijken. Ik bedoel, um, ja, we... wat, wat maakt het verschil? We hebben heel veel mensen inderdaad in bestand, ook juist inderdaad jeugdwerkzoekenden. Uh, wat we doen met deze, met deze tour, is die kandidaten heel nadrukkelijk ook gelijk voorstellen aan, uh, aan, een, uh, aan een werkgever. En dat ja. maakt natuurlijk wel iets anders dan uh, ja, dat je wat, op wat meer afstand zit. We komen hier in een, een grote hal met om ons heen uh, kratten bloembollen, tulpen zo te zien. En daar allerlei mandjes met uh, andere bloembollen. En hier gaat kennelijk een... Uh, een toespraakje of zo gehouden worden, Een uitleg natuurlijk door de heer Siemerink van de Keukenhof. Goedemorgen. Ik zeg een uitlegje van de heer Siemerink, meneer Siemerink. Nou, dankjewel. Dat ga ik zo meteen doen, als u het goed vindt. Wat vindt u hiervan, trouwens, van deze ik manier van, van werken? Het is het leuk dat er zoveel mensen hier komen... om eens een kijkje achter onze schermen te nemen. Het is natuurlijk heel leuk om ja. een jonge groep mensen te zien... want we hebben ja. hard behoefte aan. Ja, hoeveel heeft u er nodig? We hebben elk jaar, nou, in, buiten het seizoen alleen al 10 tot 15 mensen extra rondlopen in de tuin en allerlei functies. En in het seizoen schalen we op naar bijna 700 mensen, dus dan hebben we er heel veel nodig. Maar het seizoen is dan niet begonnen, dus... Uh... Maar eens kijken wat er vandaag tussen loopt. En nou komen de mensen naar u toe? Een heerlijke luxe positie toch? Ja. En het is wel goed dat mensen ook eens kunnen zien hoe zo'n bedrijf ja. eruit ziet. Want vanuit de kaartenbak is het altijd moeilijk. Ja. En nu kunnen ze eens kennis maken met een bedrijf. En achter de schermen kijken en zien wat voor type werk daar nou echt uh, gedaan wordt. En wat de sfeer binnen een bedrijf is. Ik ga een verhaal houden. Goed, mensen, als jullie erbij uh, komen. We staan hier uh, echt in het zenuwcentrum. Uh, van deze nou, de uitleg in de bollenschuur uh, lopen we okay, weer verder in de tuin. Mm -hmm. Met uh, ja, de kale akkers. Ja. Geen narcistje te zien natuurlijk hier. Hè. Klopt. Helemaal niks. Nee, ik was hier afgelopen zomer ook. En als je nu het verschil ziet, dat is wel extreem groot. Dit is Peter. Peter, klopt. Hij zoekt werk, uiteraard. Ik zoek werk, ja. Jullie afgestudeerd, HBO Integrale Veiligheidskunde in Haagse Hogeschool. de Dan loop ik nu op de keukenhof. En nu loop ik op de keukenhof, zeg ja. het maar. Ja, ja uh, hoe moet ik het zeggen? Een groot verschil, nog wel, waar ik net op terugkwam uh, van de zomer. En uh, ja, kijken wat de keukenhof mij te bieden heeft. Misschien hebben ze een leuke baan. En, uh, net ging het over bollenplanten. Is dat, is dat wat voor jou? Nou ja, ik heb niet die, die, die achtergrond, dus ik vraag me of ze mij daarvoor zoeken. Maar ja. er was wel een HBO-functie voor projectleider, was er vrij. En uh, hmm. ja, ik dacht misschien, uh, ja, dat sprak me op zich al aan. Mooi bedrijf ja. op zich. Ja. in de buurt. Dus, het dus uh, ja, misschien ga ik erop solliciteren. Is, is dit dan een goed initiatief zo met zo'n bus? Um, ja, ik heb er al verschillende kanten van. Ik vind het, uh, ik vind het eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, ik vind het eigenlijk een soort symboolbeleid van de overheid. Want ik, mijn mening is, is dat er, dat er uh, vanuit de overheid zelf uh, amper wat wordt gedaan om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Ja. Ik vind dit, ja, je hebt twee kanten natuurlijk, maar ik, ik, ik vind dit gewoon, ja... Het is een goed initiatief, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik ben het er niet, uh, niet helemaal mee eens, omdat je, denk ik, gewoon echte hervormingen nodig hebt. Ja. Om, om jeugd en ook oudere mensen die werkloos zijn weer aan het werk te helpen. Dus, ja. dus, dus zo kijk ik eigenlijk een beetje naar. Dus ik vind het wel een goed initiatief, maar het heeft wel verschillende kanten, naar mijn mening. Een beetje een symboolfunctie. Ja, een beetje... Leuk om rond te rijden met een bus, een ja, schoolreisje. Mijn mening maar... is dat het symboolbeleid is. Maar ja, dat, uh, maar wie ben ik, hè? Ja. Dat, dat vind ik. En, uh, Jij bent Peter. Ik ben Peter, klopt. Op zoek naar een baan. Klopt, maar wie ben ik om daar wat uh, in zijn algemeen over te zeggen. Maar ja, zo sta ik erin. Ik, ik vind dat er vanuit de overheid te weinig wordt gedaan... Om, om zeker gewoon ingrijpende maatregelen om jongeren... en vooral ook oudere mensen die gewoon werkloos raken... om weer aan de baan te helpen. Wat zou je suggestie zijn? Het wordt Europees natuurlijk gewoon besloten... dat je ja. om 3% norm wordt gehaald... en daar, daarbij moet bezuinigd worden. Klaar. En, en ja, nogmaals, dat is natuurlijk een hele economische effect. Dat de arbeidsmarkt gewoon heel erg... Uh, Heel groot is en er amper vacatures zijn. Dus wat er echt een specifiek aan gedaan moet worden, vind ik, vind ik, vind ik wel erg lastig. Ja, ik, ik zou niet zo een antwoord op hebben. Maar dat, heel veel deskundigen hebben daar geen antwoord op natuurlijk. Dus eh, lastig. Nou, volgens mij komen we weer in de buurt. Klopt. Van de bus. Klopt. Op naar het volgende bedrijf. Op naar het volgende bedrijf. Kijk wat zij te bieden ja. hebben. Nou ja, we, gaan, we, gaan het, we gaan het zien. Goede reis. Ja, dankjewel. U, u ook. En dan gaat die bus weer. Hij is nog 2,5 weken onderweg. U kunt hem niet missen, want er staat met koeienletters op Jeugd op Zoek. Hoeveel banen het project inmiddels heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Maar de bedoeling is dat in vijf weken tijd 10.000 jongeren aan het werk moeten zijn geholpen. De gids.fm Ik heb zelfs in Libanon, dans dingen die ik nooit heb gezien. Jamais gezien. Même op Darfur. Dans la misère, dans les maladies die reapparaissent. Dans les gens qui sont en train de mourir. Malgré toute l'aide internationale. De Belgische Europarlementariër De Keizer. Zij zag vluchtelingenkampen in Libanon. Ze zag ellende, de ziektes, de stervende mensen. En dat had ze zelfs in Darfur niet gezien. Over de vluchtelingenopvang in Libanon spreek ik verder met Libanon en Syrië-specialist Arthur Blok. Dag meneer Blok. Goedemiddag. Deze mevrouw eigenlijk... was erg geschrokken van de noodsituatie daar. Het Rode Kruis luidde vorige week al de noodklok. Ja. Worden de mensen daar echt zo slecht opgevangen? Ja, er is eigenlijk helemaal geen echte opvang vanuit de staat geregeld. Dus het is, het is heel schrijnend wat er gebeurt. Is er al een staat? Ja, er is al een staat, maar het is al heel lang een crisis in Libanon. Um, eigenlijk eigenlijk afgelopen half jaar is er geen regering meer. En de regering die er nu nog demissionair zit, die is ja, pro Syrisch, pro-Assad. Dus die zal het niet ten best doen om, om de vluchtelingen die van Assad wegvluchten op te gaan vangen. En hoe, hoeveel mensen vluchten naar Libanon op dit moment? Nou ja, ik heb gisteravond nog eens even de cijfers van de UNHCR bekeken. En er zijn er op dit moment 600, ruim 650.000 die geregistreerd zijn. En er zijn er nog ongeveer een half miljoen ongeregistreerde vluchtelingen die gewoon... Door Libanon rondlopen, rondlopen eigenlijk gewoon. En waarom gaan ze dan naar Libanon? Ja, dit is, kijk, je moet je zo voorstellen: er is niet echt een grens. Het is een heel, heel makkelijk, het is gewoon een berg. En uh, daar kun je oversteken. En er zijn een aantal uh, grensposten, maar er is verder geen grensdemarcatie of, of, of beveiliging van de grens. Dus het is voor Syrië heel makkelijk om eventjes naar Libanon te, gewoon, ja, te vluchten eigenlijk. Zeker natuurlijk als je in de grens met Libanon woont. Hè, dan ga je liever naar Libanon dan helemaal ja, door naar Turkije. Want Libanon is, uh, Syrië is een groot land. en uh, ja, dat, uh, Het is vaak een hele tocht op de voet ook nog. Dus de mensen worden nauwelijks opgevangen. Hoe wordt er tegen aangekeken? Ja, kijk, Libanon heeft een soort... Het enige, enige voor van consensus in de Libanese maatschappij is dat ze uh, tegen vluchtelingen zijn. Er zitten heel veel Palestijnse vluchtelingen. Al sinds de jaren 50, 60, 70 zijn een aantal golven Palestijnen in het land in gekomen. Dat die zijn dan er dan ongeveer, altijd in kampen. Hè? Die zitten er nog steeds. En er is ook geen uitzicht dat die mensen ooit weggaan omdat er ooit verbetering in die situatie komt. Dus ja, er is helemaal, helemaal geen, geen drang bij Libanese politici om dit op te lossen. Want de mensen willen het gewoon niet dat het opgelost wordt. Die vluchtelingenkampen het zijn wat die verlaten kampen, die liggen ergens zo. maar. Nou, in Beirut heb je er een paar. Ook en, en, nog, en in heb je zelfs, uh, ja. en er zelfs. En daar wordt regelmatig gevochten ook tussen uh, voor- en tegenstanders van, van Fatah en, en, en, en Hamas. Dat is, uh, is eigenlijk gewoon uh, chaos wat er dus heerst. Dus eigenlijk kan Libanon er geen enkele vluchtelingen meer bij hebben. Nee, nee je moet je ja. zo, zo voorstellen dat Libanon is even groot is als, als Groningen, Friesland en Drenthe. Er wonen 4 miljoen mensen. En er zijn nu 1 miljoen vluchtelingen bijgekomen. Dus dat is ruim een kwart van de bevolking extra die niet werkt. Die eigenlijk geen rol heeft behalve dan dat, ja, dat, dat ze op, op, rondzwerven op straat. Als je, als je, ik was, uh, in augustus was ik nog in, uh, in Beirut. En als je daar uh, ja, als je in de stad loopt. dan zie je overal vluchtelingen om je heen. Dan zie je uh, mannen onder viaducten staan. van die dagloners die hopen een, een, een, ja, een klus te vinden voor een dag. En dat zijn Syrische vluchtelingen of Palestijnen? Nee, dat zijn echt Syrische vluchtelingen. Dat zijn echt. Overal zie je ze. Er zijn zelfs wijken in Libanon. waar ze een, een avondklok hebben ingesteld voor Syriërs. Zodat dus als je Syrisch bent. mag je niet op straat lopen. Omdat zo ontzettende. Ja, last geeft aan de, aan, de, aan de mensen die er wonen. De mensen die. Ja. ze breken in huizen. maken rotzooi. En het is, kijk, het is een, een ruim een miljoen mensen extra. in een heel klein land. Dat is echt. Dat is onvoorstelbaar bijna. Wat en dat... krijgen ze een baantje in, op een nee, dag? Nee, ja. Kijk, er is het, tussen Libanon en Syrië. Zijn al, er zijn al diverse verdragen gesloten. Ze kunnen heel makkelijk. Syriërs mogen werken in Libanon. Maar er is niet zoveel werk in Libanon. Want er is. door de crisis in Syrië. is er in Libanon ook een crisis. Er komen geen toeristen meer. En terwijl toch een groot deel van de Libanese economie draait op toerisme. Geen toeristen meer in Beirut Nee, het is echt, ik geloof dat er um, uh, op dit moment de, de, de raad in hotels 506% ligt, de bezettingsgraad. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Nee, 30% in en Beirut en 5% buiten Beirut. Dat is echt zonde, want het is een heel mooi land... Um, waarin de afgelopen jaren ontzettend veel is geïnvesteerd... om het weer zeg maar, op te bouwen na de oorlog... die alweer in 1991 is afgelopen. Dus het is echt een bestemming waar je naartoe kan gaan... en waar je ja, waar graag er klaar voor maakt. Want ik hou van Libanon, dat merkt u. Maar het wordt ook <laughs> afgeraden nu, hè? tegenwoordig. Ja, het, het wordt afgeraden, maar ja goed. Kijk... Er zijn een aantal plekken waar ik ook niet naartoe zou gaan. Maar uh, in, in Beirut is het toch relatief veilig. En... Maar het is inderdaad waar. Je kan niet zomaar de, de bekaa vallei bijvoorbeeld in. Om eens eventjes uh, naar wat tempels te gaan kijken. Daar uh, is het op dit moment een drukse uh, van je welste. En in Syrië ja, barst het natuurlijk. Om dat woord maar eens te gebruiken. Van de verschillende groeperingen. Ja. Van geloven. Ja. Die, die tegen elkaar in opstand kunnen komen. En soms ook een opstand komen. Ja, dat is een beetje het probleem van Libanon eigenlijk. Kijk, je moet, als we heel simplistisch zijn. kun je Libanon in tweeën delen. Een pro- en een anti-Syrische groep. En de pro- syrische groep daar is Hezbollah de meest dominante partij in. En die wordt weer gesteund door Iran. Wat trouwens de bondgenoot van Assad is in Syrië. En die vechten nu ook mee in, in Syrië. En dat, ja, dat zorgt voor heel veel wrijving. Want in Libanon heb je heel veel verschillende geloven. Je hebt soenieten en je hebt siïdse moslims. En nu de siïdse ja, moslims. Dus, ja, en christenen natuurlijk, heel prominent. Maar die houden zich op dit moment een beetje afzijdig. Omdat, ja... Die hebben genoeg problemen van hunzelf, laat ik het zo maar zeggen. Uh, genoeg oneenigheid onderling. Uh, en nu Hezbollah meevecht met Assad, ja, zorgt dat voor heel veel spanning tussen Shiiten en Sunnieten in Libanon. Want ja, die Sunnieten zeggen van ja, maar uh, oh. Van, uh, waarom vecht hij? moet jullie daar überhaupt mee? Dat wij, wij zijn sonities en wij voelen ons ook ver, ver, ver, verbonden met die mensen. Dus het is heel gecompliceerd. En als je dan in, als je hier op de grond kijkt... dat is bijna niet meer te begrijpen wie met wie vecht. En dan komt zo'n vluchteling eraan... en dan weet hij niet in welke groep hij verzeild raakt. Dat is een probleem. Want de helft uh, wordt inderdaad gezien als, als, als, een, als een terrorist. Hè. Assad haalt dat als een soort mantra steeds. Van het zijn het niet echt een opstand tegen mij. Het zijn gewoon terroristen die van buitenaf gesteund worden. En het is echt een soort, een soort propagandaoorlog eigenlijk. En als je dus binnenkomt inderdaad. En je komt in een gebied waar veel Hezbollah zit. En ze hebben het gevoel dat jij een, uh, mee hebt gevochten tegen Assad. Ja, dan ben je natuurlijk niet je leven zeker. Dan je, dan, dat is gewoon gevaarlijk. En dat is echt een probleem voor de mensen. En andere vluchtelingen die zich niet zo politiek uiten. En die niet, uh, waarvan niet bekend is die, aan die, welke kant ze hebben gestaan. Moet je eigenlijk... wel gewerkt of niet? Ja, kijk, er is helemaal niets voor ze. Er is niets geregeld. De staat heeft geen plan. Je moet zo voorstellen dat er in Nederland een miljoen mensen binnenkomen. En dat Mark Rutte zegt van ja... Ja, het is eigenlijk helemaal geen probleem. Dus we laten die mensen maar gewoon in het grasveld zitten. En er zijn natuurlijk wel organisaties vanuit Nederland, vanuit Europa, die, die, die eten geven en die hulp bieden. en zorgen voor, voor onderdak en, en scholing. Maar het is echt een druppel op het groeiende plaat, zoals het heet. Is het echt zo erg? Ja, het is echt heel erg. Ja, ja. Ellende, en, ziektes, het, het mensen die de, sterven? Vreselijk. Het is eigenlijk dat je, dat je denkt: van ja, in 2013 zou dat zo, dit eigenlijk niet meer mogen. Het is dus echt. Kijk, in Turkije, daar is nog degelijke kampen. Daar is de regering ook actief bezig om de mensen te helpen. Dat geldt ook in Jordanië. In Libanon niet. Het enige wat er gebeurt is... ja, anders ga je maar weg als je niet aanstaat. Word je weggejaagd ofzo. of zo. Kijk, overal waar die mensen komen... worden ze met hun nek aangekeken. En Het is echt, uh, ja, het is een hele schrijnende situatie. Helaas. En hoe is de verhouding tussen Libanon en Syrië... Te vergelijken, is die te vergelijken met, met, met, met een verhouding die we kennen? Nou ja, kijk, uh, je zou misschien Nederland na de Tweede Wereldoorlog... nadat de Duitsers net weg waren. Syrië heeft natuurlijk Libanon 30 jaar lang bezet. En nou, dat is in 2005 nadat die premier Hariri werd vermoord... zijn ze vertrokken met hun militairen. Maar dat, de invloed van Syrië in Libanon is eigenlijk nooit weg geweest. En de, die regering die nu dimensionair daar zit... Ja, die, die doet eigenlijk wat Assad wil... Ze zijn ook volledig politiek afhankelijk van elkaar. Dat is, het is eigenlijk hetzelfde. Dus de regering in Beirut is eigenlijk hetzelfde als, als die in Damascus. En het is uh, ja, het neemt eigenlijk ook beschamende vormen aan. Ook heel veel mensen in Libanon vinden dit. Hè. Het is niet zo dat mensen daar allemaal uh, heel gelukkig zijn met de situatie. Alleen het politieke systeem... en daar kunnen we een uur over praten, dat gaan we nu niet doen. Dat is zo gecompliceerd dat mensen bijna geen... Ja, geen gevoel met de politiek hebben. Omdat ze niet het gevoel hebben dat ze überhaupt vertegenwoordigd worden door de mensen die, die in Beirut de dienst maken. Nou, die moord op Hariri, is het allemaal misgegaan daar? <laughs> nou, dat, dat, dat is wel, wel de, dingen, de, de, de boel in de stroomversnelling doorgeraken. En uh, interessant dat we dat uh, nu vaststellen. Want in, in, zoals het nu uitziet gaat in januari dat proces in dan eindelijk van start tegen die uh, vermeende verdachte van die aanslag. Dus dat heeft nog wel een staartje. Je hebt er een boek over geschreven morgen misschien. Hè? Ja. Een boek over Libanon en over dat Hariri-tribunaal. Dat ja. maar op zich laat wachten. Yes. Waarom? Ja, waarom? Kijk, nou ja, ten eerste, internationaal recht, dat werkt langzaam. Dat is duidelijk. Maar in de Libanese situatie uh, zit nog een extra tandje vertraagd. Omdat ja, er gaan heel veel belangen spelen op, op allerlei niveaus. Uh, een, een regering die, die op dit moment weigert om de bi financiële bijdrage te voldoen voor 2013. Dus de mensen die in Leidstam zitten weten niet of ze überhaupt wel genoeg budget hebben. Om, om, om hun taak te kunnen volbrengen. En de regering die er is, althans. Ja, dit, dit, er is weinig meer over van de regering. Ja, en het is ook helemaal geen prioriteit meer. Er zijn zoveel problemen op dit moment in Libanon... dat mensen die zeggen, ja, dat tribunaal dat zal wel. Worden mensen ook teruggestuurd naar Syrië? ja zeker. Kijk, ik heb het niet zelf gezien, maar je leest in de krant... en ik heb van mensen gehoord dat er gewoon mensen bij de grens aankomen... En als ze dan gaan, uh, via de officiële uh, overgangen binnenkomen... en ze het papier niet hebben, dan zeggen ze... ja, gaat u maar terug. Er is helemaal geen, uh, geen crisis in Syrië. Het valt helemaal reuze mee. En dan willen we graag in Europa... dat mensen in de regio worden opgevangen. Ja. De EU en ook minister Ploumen, die stellen daarom geld beschikbaar. Maar hoe reëel is die wens? Ja, ik denk dat de beste opvang voor vluchtelingen altijd is in de regio. Ik denk dat het weinig zin heeft om, om hier een paar duizend mensen naartoe uh, te vliegen. Dat is meer symboolpolitiek. Ik denk niet dat dat verstandig is. Ik denk dat er gewoon veel geld moet komen. De Libanese regering op de verantwoordelijkheid moet worden geweest. En zeggen van, die mensen moeten een waardige opvang krijgen. Daar hebben ze recht op. Wie van die regering? Ja, dat is een goede vraag, ja. <laughs> dat is een goede vraag uw Blok, journalisten, Libanon en Syrië-expert. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Het is bijna half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NOS-journaal. De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties vertrekken morgen naar Syrië... om hun onderzoek naar chemische wapens voor te zetten. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Ryab gezegd. Volgens hem gaan de inspecteurs ook andere incidenten onderzoeken... dan alleen die gifgasaanval. De hoofdredacteur van Trouw stapt op. Willem Schone gaf zes jaar leiding aan de krant. Hij vindt het nu tijd om plaats te maken voor een opvolger. Onder leiding van Schone bleven de oplagecijfers van Trouw redelijk gelijk. Er zijn ook andere cijfers bekend geworden vandaag. In het tweede kwartaal van dit jaar waren de grootste dalers... onder de kranten NRC Next en De Telegraaf. En de grootste stijger was het financiële dagblad. Veel treinreizigers klagen deze maand over volle treinen. reizigersorganisatie Rover kreeg tot nu toe bijna 700 klachten binnen. Het hoogste aantal sinds maart, toen het spoor nog last had van het winterweer. En de meeste klachten gaan over de Flevolijn. Sinds de Intercity niet meer stopt op Almere Buiten... zijn sprinters vaak overvol in de richting Amsterdam en Schiphol, zegt Rover. En dat zijn de hoofdpunten. Er is zowaar Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Holendrecht en Abkoude staat twee kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Daardoor is op het knooppunt Holendrecht ook de verbindingsweg... vanaf de A9 naar de A2 richting Utrecht dicht. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Badhoevedorp via de A4, de A10 en dan de A2. Met Felix is Zometeen ook dieren kunnen dement worden... One love, natuurlijk. Bob Marley. Love van Bob Marley. Marley, Marley. Waar is hij. Dag, dag. De Niet alleen mensen, ook dieren kunnen dement worden. Sterker nog, één op de tien katten wordt vroeg of laat dement. Aangeschoven is Matthijs Schilder. Hij is gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, meneer Schilder. Goedemorgen. Dit is de Week van de Dementie en Dementie bij Dieren... Dat kan dus? Hoe dat zie je kan, dat? Dat kan inderdaad. Nou, we krijgen nog al zo'n telefoontjes bij de gedragskliniek... van mensen met een hond die dat rare dingen gaat doen. Dat valt ze dan op. Bijvoorbeeld hij slaapt s'nachts niet meer, maar is overnacht actief. Hij gaat s'nachts al blaffen, janken, wordt onrustig. Of ze zien hem door het huis heen banjeren, een beetje doelloos. Of hij kijkt naar een muur waar niks te zien is. Of hij wordt op een gegeven moment onzinnelijk, dat kan ook. Of hij kan zijn bak niet meer vinden, en voerbak niet meer vinden. Of hij staat in een hoek en kan de hoek niet meer uit... Dat zijn verschijnselen die we regelmatig tegenkomen. Verdwalen buiten, wat vroeger niet gebeurde. Nu heeft u het over honden. Ik had het over katten. Katten. Bij katten, het, het verhaal wat we het meest horen is... dat mensen gaan klagen over ook nachtactiviteit. Ja, dat doen katten en, altijd, toch? Ja, maar katten passen zich redelijk aan in onze, onze ritmiek. <clears throat> en dan gaan ze s'nachts miauwend rondlopen. Dus mensen slapen niet meer, raken hartstikke vermoeid... en dan in een zekere paniek bellen ze ons vaak... wat moeten we nu doen? En? Nou, dementie is net zo min als bij de, bij de mens te stoppen. Maar je kunt wel met een aantal uh, trucs proberen er iets aan te doen. En er zijn er een paar. Eén is net als bij de mens structuur aanbieden. Duidelijkheid, vastigheid. En de tweede zijn toch wel voedingssupplementen. Er zijn wat voedingssupplementen op de markt. Die stofjes bevatten die uh, zouden kunnen helpen... bij de reparatie van schade die in de hersenen ontstaat. Dus dan moet je denken aan voorstadia van neurotransmitters... en boodschappenstofjes. En wat zit er dan in? Nou, er zitten zit antioxidanten in. En de stofjes die uh, voor, voorstadia zijn van neurotransmitters... en die neurotransmitters die boodschappenstofjes. Die worden door die celschade die cel in de hersenen minder geproduceerd. Dus je krijgt minder goede communicatie in de hersenen... en daardoor gaan die dingen allemaal fout. En wat, ook, wat er erg opvalt is ook dat de remmingsmechanismen dus niet meer zo goed werken. Een hond kan ook agressief worden. Hij wordt onzinnig Het is allemaal remmingsmechanismen. En die zegt structuur aanbieden. Maar dan hebben we het over die katten die s'nachts nachts miauwen. Hoe bied je die structuur aan? Nou, een kat Vastzetten? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat kan, s nachts kan dat natuurlijk niet. Maar <coughs> overdag helpt het wel. Als je die op vaste momenten tevreden geeft. Op vaste momenten met hem gaat spelen, et cetera. Dat geldt voor de hond in nog sterkere mate. Maar de kat zal het niet zoveel zo helpen, denk ik. Maar het truc is... Net als bij de mens, om die dieren te verrijken. De omgeving levendig te houden. Zodat ze veel dingen kunnen doen. Dat bij mensen geldt dat ook. Binnen een vaste structuur. Kan elke dier zo dement worden? Uh, dat zou ik niet durven zeggen. Dat weten we ook helemaal niet. Want er is helemaal niet zoveel onderzoek naar gedaan. Ik weet dat bij een papegaai is dat wel. zijn er verhalen over. Maar echt goed die is dat ook niet. Uh, nee, net als, bij de, mens, net als bij, bij, de, bij de hond krijg je daar ook wat afwijkingen in het normale gedrag. En een van de dingen die mensen opvalt is dat, dat dieren minder, minder sociaal actief worden. Zie je bij de hond ook. De hond ja. speelt minder. Hij uh, nou, ligt niet meer de bank, maar hij... gaat in de gang ergens liggen alleen nou, en trekt ja, zich terug. dat kan zo. ook omdat hij ouder wordt, he, kun je dan denken. Ja, natuurlijk. En daarom moet een dier ook altijd even kijken of het er niet bijvoorbeeld rondplint wordt of doof. Want als een dier hè, die zintuigen verliest, dan wordt hij natuurlijk hartstikke onzeker in zijn eigen huis. En dat kan tot vergelijkbare panisch gedrag leiden, angstgedrag leiden. Apen? Dus dat moet je... Komt het bij apen ook voor? Ja, bij apen komt het ook voor, ja. ja. En die hebben hetzelfde gedrag dan. Is het hetzelfde type dementie als bij mensen? Het is hetzelfde type dementie als bij mensen. Er zijn natuurlijk meerdere, meerdere oorzaken voor dementie. Uh, Korstelkof bijvoorbeeld wordt door alcohol veroorzaakt. Dat zie je bij dieren natuurlijk niet. Maar uh, de andere vormen van dementie, voor zover we weten althans, komen voor. En bij de hond is dat heel goed onderzocht. Daar is de, de hersenschade en de processen die daarbij een rol spelen... eigenlijk vrijwel identiek aan dat bij de mens. Dus, en kun je dan als dierenarts met zekerheid vaststellen dat een hond dement is? Uh, nee, dat kan bij de mensen ook niet. Dat kan je pas post mortem, dus na de dood. Want dan kan je de hersenen bekijken. Nou ja, je hebt al testjes natuurlijk. Ook. Waaruit uh, blijkt dat iemand wat minder geheugen ja, heeft. Ja, maar die zeker. geheugentestjes kan je, die kan, die kan je doen. En die zijn een hele goede indicatie. Bij de hond ook zijn, bestaan die testjes ook trouwens. En die zijn een hele goede indicatie. Uh, er zijn vragenlijsten die een eigenaar kan invullen. Die zijn ook gevalideerd ondertussen. Dus die werken ook als instrument. Maar echt definitieve diagnoses kan je pas achteraf stellen als je de hersenen bekijkt en je ziet daar de gaten zitten... en de, de ventricels die groter zijn geworden en andere schade en zo. Kan de mens wat leren van deze dementedieren? Nou, er zit een, heel een, een beetje raar en interessant aspect bij. De hond en de kat hebben we dus mooie voedingssupplementen die ook werken. We kunnen inderdaad als cliënt helpen... die klagen over nacht, nachtrust die gestoord is en zo door zo'n zo dier... Een voedingssupplement te geven. Ja. Met soms wat medicatie erbij ook nog. En dan trekt hij vaak weer bij. Dat duurt dan een maand of maanden, een jaar of zo. En dan gaat het uiteindelijk gaat het toch mis natuurlijk. Maar je kunt ze inderdaad helpen. En het rare is nou. dat mij, mij althans niet bekend is. dat bij de mens ook zo mooi goed samengesteld. Hè, met vele stofjes erin. voedingssupplement bestaat. En je kunt bij allerlei zaken. Kan je natuurlijk eh, omega-3 en omega-6 vetzuren kopen. En je kan dit kopen. je kan dat kopen. Je kan vitamine C en vitamine E kopen. Hè, de antioxidanten. Die die hersenschade tegengaan. Maar een samengesteld, afgemeten menu, een voedingssupplement voor de mens, ken ik niet. Maar dan nemen we dat toch van de kat, of niet? Uh, ik weet niet of dat nou de, de goeie, precies de goede samenstelling is. van wat, uh, wat wij zouden moeten hebben. Dat zou ik graag even aan de medici overlaten. Herkennen we de dieren nu pas? Of gebeurde dat vroeger ook al? Um, ik denk mij dat vroeger zich daar helemaal niet bij stilgestaan heeft dat dat überhaupt kon. En dat dieren natuurlijk ook nu ouder worden door, door de goede diergeneeskundige zorg. En dat het nu dus ook opvalt. Um, ik sprak met een collega van mij die papegaaien doet en die ziet zelf een hele oude papegaai die zo oud zouden kunnen zijn dat ze het zouden kunnen laten zien. Zeg maar. ja. Dus eh, ongetwijfeld komt het voor in het wild waarschijnlijk niet, want die beesten zijn natuurlijk al lang de pijp uit en zijn al lang gevangen door roofdieren ofzo. Of ziek geworden en gestorven. Maar um, ja, in onze menselijke situatie zien we het dus. En um, wij krijgen toch heel veel telefoontjes op de gedragskliniek... Uh, van dierenartsen en van eigenaren over dit soort verschijnselen. Wat is uiteindelijk de oplossing? Op het moment dat de hond de ment blijft en ouder wordt en ouder wordt. Gewoon? Nou, normaal? dat de doodgaan? Nee, er zijn gevallen bekend waar je moet zeggen van laat hem maar slapen. Als je een hond hebt die zijn baas niet meer herkent... die dus ook geen lol meer heeft aan het begroeten van... of spelen met de baas... die zijn eigen uitwerpselen ligt... die zegt niet meer weet in huis... dan denk je, wat is dan de levenskwaliteit van zo'n dier? Dus dan is toch wel het advies van... Uh, laat maar in slapen. het beste. Ja, mooie folters bij u die te krijgen zijn... bij de, de, de Universiteit ja. Utrecht. Ja. Matthijs Schilder, gedragsbioloog, al daar. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. .fm. Hij won vorig jaar de hoofdprijs tijdens de Dutch Fashion Awards. De collectie die je met het gewonnen geld maakte, is net klaar. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven online. De webwereld van Matthijs van Bergen. Ik heb ongeveer 4.500 uh, vrienden op Facebook. En spendeer, denk ik, anderhalf uur per dag online. Je hebt net vorige week je nieuwe show laten zien... in het Van Gogh Museum in Amsterdam. En dat is eigenlijk dankzij Facebook gegaan. Hoe werkte dat? Ja, dat is wel heel leuk. Uh, we hadden een optie op een locatie die last minute niet doorging. En toen heb ik een oproep geplaatst op Facebook... of iemand een mooie plek nog in Amsterdam wist op zo'n korte termijn... om dus een show te geven. En een van mijn vrienden op Facebook is uh, Axel Ruger... de directeur van het Van Gogh Museum. En die zei, nou bel me maar even zo gezegd, zo gedaan. En die had bij mijn geluk dus de achterste zalen in de nieuwe in de, in de Vleugel leeg. En die hebben mij fantastisch geholpen... dus om daar een, ja, een droomlocatie om een show te geven. En ook nog het passend, want het werk van Vincent van Gogh... past ook nog weer heel erg bij mijn werk qua kleurgebruik. Dus dat is erg leuk. Doe je dat vaker? Ik moest steeds wel heel vaak oproepen op Facebook, inderdaad. Ik ben nu weer aan het zoeken naar iemand... die met mijn met collectie naar Parijs wil rijden bijvoorbeeld... voor de showroom daar... En uh, als, ik bijvoorbeeld, als we druk hebben de collectie, plaatsen oproepen voor mensen die willen helpen met uh, dingen afmaken. Of, ja, dus dat is wel leuk. En je blogt ook, of je hebt geblogd voor L.nl. Waar, waar schreef je over? Ja, voor L.nl uh, mocht ik een uh, blog een, heel, een jaar lang bijhouden. Heel erg leuk. Ik heb gewoon alles beschreven wat ik tegenkwam eigenlijk. Gewoon alles uit het leven van Matthijs. Noem eens iets. Uh, Variërend van de uh, presentatie in Istanbul die ik had. en alle de hele aanloop daarheen. om mensen iets meer achtergrond te laten zien. en ook gewoon het in Istanbul zijn met mensen. Maar ook wat over Olympische Spelen. en wat ik ervan vond over de openingsceremonie. omdat ik dat echt een te gek gebeuren vond. En toen denk ik dacht van ja, daar wil ik iets over zeggen. omdat het. die Olympische Spelen in Londen. Op zo'n fantastische manier werd geopend met alle ja, historische, bijna Londen, Britse artiesten en een fantastische show. Ik hou daar wel van. Dat is iets groots en ja, dramatisch. is. En je eigen website? Eigen website is nu alleen een holding page met uh, wel beeld van de show erop maar, uh, en, en waar we te bereiken zijn. Maar daar wordt heel hard aan gewerkt door vrienden. Om daar iets beters van te maken. Iets waar ook ja, allerlei andere projecten waar we aan werken op kunnen zetten. Uh, ik ben nu kostuums te maken voor 2019 op Oostpol. Uh, die ook trouwens een hele mooie website hebben. <laughs> uh, die, en gaat, die gaat 5 oktober in première. Daarnaast zijn we ook een stukje webshop aan het ontwikkelen. Uh, waar we in ieder geval de sieraden gaan verkopen. En misschien een klein deel collectie op den duur. Dus dan is uh, Matthijs ook uh, wereldwijd online verkrijgbaar. En naast Facebook, wie volgt je nog meer online? Ik uh, kijk veel op de site van de Britse folk, Staldus.com, volg, volg ik eigenlijk alle shows. Ja, ik, ik kijk ook veel dingen op YouTube. Um, ik vind dat Staldus.com altijd heel leuk een verslag doet over de show. Tim Banks heeft daar echt fantastische uh, ja, ver, ja, dingen over en dat ga ik dan op YouTube zitten kijken. En wie is Tim Banks? Ja, Tim Banks is een, een van de belangrijkste online verslaggevers voor Staldus.com. Dus is eigenlijk de site van de Amerikaanse folk. The only thing certain about a Marc Jacobs show is that nothing is certain. That's why there's such a sense of anticipation for this show. And that's why people really hate to miss it. Ja, ik, ik luister heel veel muziek via uh, de luisterpaal van 3 voor 12. Omdat ik altijd op zoek ben naar nieuwe dingen. Ook weer om voor shows te gebruiken qua muziek, maar ook qua, qua, gewoon qua energie in de studio. En ik vind dat daar hele leuke albums op staan. En, en ik maak altijd een, op YouTube een uh, hele eigen playlist als, uh, voor, voor in de studio. Dus alle nieuwe dingen die ik tegenkom, sleep ik daarin. En daar luister ik, luister ik van alles naar. En voor deze nieuwe collectie, welke muziek heb je veel beluisterd? Uh, heel erg gevarieerd. Maar wat, iets wat is dus erg blijven hangen is... Um, uh, I Wanna Dance With Somebody. Origineel Whitney Houston, maar van Scott Matthew. Uh, ook weer op de luisterpaal gehoord. En het is een hele mooie, vertragende versie ervan... waardoor hij heel droevig wordt. En dan hoor je opeens wat ze eigenlijk zingt. van Ik wil met iemand dansen, maar ik heb niemand om mee te dansen. En dat is heel mooi. Hij is helaas niet in de show gekomen, hebben we wel geprobeerd. Uh, maar hij was te slow voor de show... Maar ja, dit is echt een prachtig nummer. The clock strikes upon the hour as the sun begins to fade. Figure out how to chase my blues away. I've done a ride right upon until now. It's the light of day that shows me how. Hij heeft meer bijzondere uitvoeringen gegeven aan andere nummers. Help me make it through the night, bijvoorbeeld. En To Love Somebody. En dit was I Wanna Dance with Somebody. Een favoriet van modeontwerper Matthijs van Bergen. Alle besproken links staan op de website. <truhend> De, .fm. de algemene beschouwingen staan voor de deur, dus regent het tegenbegrotingen. D66 presenteerde vanochtend zijn visie op de financiën en het CDA gisteren... met als grote waarschuwing nivelleren kost banen. In Den Haag zit PvdA-voorzitter Hans Spekman. Meneer Spekman, goedemorgen. Goedemorgen. Nivelleren kost banen, zei Buma gisteren. Bent u het met hem eens? Nou ja, volgens de economische theorie is dat zo. Volgens de economische theorie is het ook zo dat als je de uitkeringen helemaal afschaft... dat er ook meer mensen gaan werken. Dus mijn stelling is altijd naast economische doelmatigheidstheorieën... is er ook nog zoiets als sociale rechtvaardigheid. En daar kiezen wij voor en terecht. Dus u vindt nivelleren belangrijker dan banen? Nee, ik, zeg, ik zet het helemaal niet tegenover elkaar. Het is in deze situatie ontzettend belangrijk dat er meer werkgelegenheid komt. Alleen het negatieve effect zelfs volgens de uh, economen van deze nivellering... is ook weer niet zo extreem. En daarbij vind ik het echt heel raar als mensen met een goed salaris er in deze situatie beter af van zouden komen... dan mensen met een bescheiden salaris. En er zijn heel veel mensen, dat irriteert me eerlijk gezegd ook... dat de CDA doet alsof werkend Nederland wordt getroffen. Dit gaat voor mensen met een salaris minder dan 50.000 euro... is het allemaal vrij positief wat dit kabinet doet. En mensen met een hoger salaris, die hebben ook wat meer te leiden. Ik snap best wel dat er bij die groep ook mensen zijn die het lastig hebben... omdat hun hele leven zit met vaste lasten. Maar toch, als je moet kiezen uh, hoe je de pijn verdeelt met elkaar... dan vind ik het zeer terecht dat mensen met wat lager inkomen uh, gewoon worden ontzien. U vindt het nog steeds een feestje? Ik heb toen gezegd... Uh, toen kreeg ik de vraag destijds van... Uh, wat vind je nou uh, leuk in het uh, regeerakkoord? Daar heb ik een aantal dingen gezegd. Daar heb ik bij gezegd toen, ja, dat vind ik een feest. Toen kreeg ik de vraag, wat vind je geen feest? Toen heb ik gezegd, nou, of... Uh, dus zo, zo ging dat een beetje. Mm -hmm. Ik vind... Uh, zelf als wij in het kabinet zouden zitten, en ik heb een goed salaris, hè, ik verdien 4800 euro en ik zou erop vooruit gaan door de kabinetsmaatregelen. En mensen met een inkomen, modaal salaris of uh, uh, hoe heet dat, uh, met, met een minimumsalaris, ja. die gaan erop achteruit, dan zou ik mij schamen als PvdA. Dus in zo'n kabinet zou ik niet willen zitten. Maar als stiekem worden de belastingen toch verhoogd voor de hogere inkomens dan 59 procent? Ja. Ja, dat, maar dat, dat, zijn vind, ook, dat vindt u goed. Ja, daar, daar ben ik er één van. En ik vind dat je in een moeilijke tijd moet je ook aan de mensen het meeste vragen. die dat makkelijk zich kunnen veroorloven. Nogmaals, ook hun leven zit soms een beetje vast met vaste lasten. Maar de marges zijn groter dan iemand die misschien 1400, 1500 euro verdient. En 59% is dan het maximum? Of mag dat wat u betreft nog hoger zijn? Van mij mag het hoger zijn. Maar dat is mijn opvatting daarover. Ik vind het alvast echt teleurstellend dat het CDA vooral praat over de nivellering moet stoppen. En dan vervolgens wel 10% belastingkorting geeft aan de allerrijkste in dit land. Ja, zo vind ik dat ze echt sociale rechtvaardigheid totaal zijn verloren en vergeten. Hoe hoog mag het volgens u zijn? maakt mij er niet zoveel uit. Je moet het alles wel in redelijkheid doen. Dus ik vind de voorstellen van het kabinet voor de hoogste salarissen nog niet zo gek. En overigens is het voor mensen met 160.000 euro die dat verdienen... is er nog eens een keer 10% extra belasting uh, wordt er gevraagd. En dat is een crisisheffing. En dat vind ik zeer terecht. In deze moeilijke tijd vraag je aan de mensen die het meeste hebben ook het meest. Dan die tegenbegroting van het CDA. U heeft er al iets over gezegd. Wat bevalt u niet, behalve wat u erover gezegd heeft? Nou ja, dit, maar ook... Uh, zeg maar dat ze de rekening vooral aan de onderkant neerleggen. Hè. Dus ze gaan helemaal mee met economische doelmatigheidstheorieën... en ze verliezen eigenlijk sociale rechtvaardigheid helemaal uit het oog. En dat, dat bevalt mij zeker niet, omdat ik me realiseer... dat er heel veel kinderen op dit moment al in gezinnen opgroeien... die het hartstikke arm hebben. Dus voorstellen van het kabinet om 100 miljoen daarvoor vrij te maken... en te besteden aan dit soort uh, mensen en gezinnen en kinderen dus... om die mee te laten doen, ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En ze vinden dat de WW en het ontslag echt sneller hervormd moet worden. Wat vindt ja, u daarvan? Ja, dat vind ik nog erger, omdat juist in deze moeilijke economische tijd, in deze crisistijd, dat ik zelf ook heel veel mensen ken, jij vast ook het CDA, ook mensen ken die ernaast zijn komen te staan, die hun stinkende best doen om weer aan baan te komen, om die dan zoveel extra onzekerheid te geven, vind ik onfatsoenlijk. Nog een uitspraak van Buma: Nivelleren is de bel aan de wortel van de solidariteit richting middengroepen. Bent u niet bang dat het kabinet en dus ook uw partij... te veel vraagt van die middengroep? Ja, volgens mij is modale middengroep. Alleen Buma maakt gebruik, zoals heel veel... zoals de Telegraaf dat ook altijd doet... van het feit dat niemand meer weet wat een gemiddeld inkomen is. Uh, en de mensen met de rijkste inkomens... en de hoogste inkomens... die maar laten ook over het algemeen wel van zich horen... en doen dan alsof ze, ze een gemiddeld inkomen hebben. Maar... De mensen met een normaal salaris, met een modaal salaris... die gaan er in de plannen van het kabinet relatief... komen er veel beter vanaf dan de hogere salaris. Ja, maar je gaat er ook op achteruit. Ja, iedereen gaat er een beetje op achteruit. He, dus er wordt bijna niemand ontzien. dat gaat ook niet in zo'n moeilijke situatie. En de meeste, die mensen die het meest voelen zijn overigens de mensen die nog eens werkeloos worden. Maar wat wel zo is, is dat van de allerhoogste inkomens veel meer gevraagd wordt. Dat hebben de berekening van het CDA overigens zelf ook uitgewezen. Dan van de mensen die een bescheiden salaris hebben. Maar toch, nivelleren is de bijl aan de wortel van de solidariteit. Is dat zo? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik vind het, je zag voor de start van dit kabinet... Zag je dat juist in die moeilijke crisistijd... dat de rijken weer rijker werden en de armen armer. En dat is onwenselijk. Uh, want je weet hoe de crisis is ontstaan. Heel veel mensen die een alle baan hebben... of ze nou vuilnisman zijn of bouwvakker zijn... die hebben echt daar geen schuld aan gehad. En ik vind dat je dat soort groepen moet ontzien. Maar toch, als u het heeft over sociale rechtvaardigheid... ook minima gaan erop achteruit. Ja, ik zeg ook dat het een moeilijke, lastige tijd is... waarbij iedereen het zal voelen. Dus dat kan ik ook niet mooier maken dan dat het is... Uh, wat ik wel belangrijk vind is dat er nog een aantal extra uh, geld is uitgetrokken voor de allerarmste. Bijvoorbeeld om kinderen wel te laten sporten. Dus niemand wordt helemaal ontzien. Maar dan is nog steeds wel de vraag, vraag je dan het meeste aan mensen met 160.000 euro of meer die dat verdienen. Uh, of zeg je van nou nee, dat geld vragen we niet aan die mensen die zoveel verdienen. Uh, maar dat vragen we ook nog eens aan mensen met een minimum uh, salaris. Nou ja, en dan is de keuze, vind ik, heel gerechtvaardig. En dat is solidariteit. Dat je aan de mensen die wat minder verdienen, dat je, daar, uh, dat je die meer ontziet dan de allerrijkste. Hoe serieus moeten we volgens u naar die tegenbegrotingen, die nu van alle kanten worden ingediend, gekeken worden? Nou ja, ik, ik vind het serieus. En ik vind het ook uh, heel goed dat politieke partijen dat doen, dat die kleur bekennen. Al goede ideeën gezien dan? Nou ja, kijk, eh, eigenlijk nog niet zoveel. Uh, Echt helemaal vond, niks? Nou ja, wel ideeën die mij aanspreken. Maar ik snap heus wel dat in de constellatie ook niet alles voor elkaar komt. Ik vond... Je bedoelt de ideeën van Roemer? Nee, ik heb nu over... Ik zag die van de ChristenUnie, die heb ik overigens nog niet gezien... van de SP, als ik eerlijk ben. Ik heb die van D60 nu gezien, ik heb die van het CDA gezien... en ik heb die van de ChristenUnie gezien. Ja. Dus ik wil wel een wedstrijd snelle is lezen doen... maar dat heb ik nog niet gezien. En die gegeven. van de ChristenUnie dan? Wat vindt u Van de daar... ChristenUnie, dat vond ik op zich... dat spreekt mij altijd aan... is weer wat meer gaan doen over ontwikkelingssamenwerking. Alleen ik vrees dat dat in deze constructie met dit kabinet... heel moeilijk zal zijn. Maar ze willen meer voor de kinderen. Ja, de, ja maar dat is niet de ja, die kinderbijslag, ja. Ja. ja. Nou ja, kijk, ik, ik was er wel voor dat de uh, inkomensafhankelijke kinderkorting... dat die toeneemt. En de kinderbijslag, waar ik ook van profiteer met mijn kinderen, uh, wat minder. Dus dat is een keuze die het kabinet heeft gemaakt die ik steun. Alle tegenbegrotingen zetten kanttekeningen bij het Sociaal Akkoord. Wat zou u daaruit willen opgeven? Nou ja, eigenlijk niets. Helemaal vind, niks? Nou ja, nee... Kijk, ik vind het Sociaal Akkoord is echt heel belangrijk. Niet om, omdat het nou zogenaamd alleen maar een akkoord is, is ook belangrijk. Maar dat die verkorting van de WW niet nu plaatsvindt, maar op de wat langere baan. Dat die preventieve toets blijft bij het ontslagrecht. Die wilden D60 en GroenLinks ooit nog afschaffen. Uh, wat ik heel erg vind, want dan word je overgeleverd aan de willekeur van werkgevers. Maar ook dat er uiteindelijk een, een einde wordt gemaakt aan doorgeslagen flexibilisering. Dus dat zijn voor ons als partij hele dierbare afspraken. Uh, die ik vind uh, dat die in stad moeten blijven. Maar als ik u zo hoor, dan komt er geen meerderheid in de Eerste Kamer... voor al die kabinetsplannen. Ik ga niet meedoen met een spelletje Eerste Kamer, Tweede Kamer. Je nee, kunt u het Keek, wel niet meer meedoen, maar het gaat wel gebeuren. Ja, dat kan allemaal gebeuren. Maar 2015 zijn weer nieuwe verkiezingen voor de Eerste Kamer. We maken ons in dit land allemaal hartstikke gek. Iedere politieke partij heeft volgens mij de dure plicht... om te zorgen dat er met elkaar oplossingen worden gemaakt hier. En iedere keer zeg maar, dreigen met... Ja, als de Tweede Kamer daar niet instemt... dan stemt ook de Eerste Kamer niet in. Ja, dan kunnen we nooit meer wat doen in dit land. Nou ja, u zit er wel mee. Want u heeft een minderheidskabinet op dit moment in de Eerste Kamer. Ja, maar, maar kijk, als er in 2015 verkiezingen zijn, zijn er weer andere meerderheden in minderheden. Maar dat want duurt de nog verkiezingen? Even, hoor. Dat kan zijn, maar die meerderheden in de Eerste en Tweede Kamer lopen niet gelijk op. Tenminste, als de verkiezingen het uur ligt, als lopen het de verschillend aan op. Ligt, ja. Nee, maar die lopen verschillend op. Dus we maken elkaar ook gek. Dus de Eerste Kamer moet vooral doen wat de Eerste Kamer altijd heeft gedaan. En ik laat me er alvast niet door gek maken. Ik vind dat we moeten werken vanuit onze eigen overtuiging en meerderheden eerst creëren in de Tweede Kamer. Je was bijna te laat voor dit gesprek omdat u vastzat in de fractievergadering van de PvdA. Was het zo spannend? Nee, maar ik was eerst te laat in de fractievergadering omdat ik, hoe heet het, vast in het verkeer met de auto. Het was niet spannend? Nee, we hebben gewoon over de algemene politieke beschouwingen gesproken. Geen bandjes teruggeluisterd. Ik heb zelf ook nog wel eens ooit gebruik gemaakt van dat bandje... toen iemand in de fractie zei dat ik iets niet had gezegd... maar dat is alweer vijf jaar geleden. Die bandjes zijn er al zo lang. De voorzitter van de PvdA, Hans Pekman, hartelijk dank. Graag gedaan. De televisie vanavond, het Uur van de Wolf... gaat over de stand-up comedian Richard Pryor. Dat is een zwarte pionier in zijn tijd. En verschrikkelijk grappig. Dat vond trouwens voor het eerst ook een blank publiek. Multitalent Eddie Murphy leende volgens Pryor's weduwe veel grappen van een man. In de papieren vaaggids staat een interview met Owen Schumacher... die vanaf het moment dat hij Pryor zag geïnteresseerd raakte in stand-up comedy. Hoe dan ook, vanavond praten onder andere Whoopi Goldberg... Mel Brooks en Robin Williams over hem. En als komisch talent krijgt hij dan veel complimenten. Zijn privéleven was minder succesvol. Hij groeide op in een bordeel en was vrij destructief van aard. Alles om 11 uur op Nederland 2 in het Uur van de Wolf.